Start. Dit is Mautschkeurs, met het NOS-journaal. Premier. Donderdag moet hij voor het eerst voorkomen. De inwoner van Almere reed volgens alle verklaringen opzettelijk in op het tankstation. Volgens de politie omdat hij zelfmoord wilde plegen. De klap veroorzaakte een vuurzee en het tankstation bij Gouda werd verwoest. Het Syrische leger heeft de rebellen in Oost-Aleppo verder teruggedrongen. Er is nog maar één verzetshaard over. Dat zegt Rusland, dat de Syrische strijdkrachten militair ondersteunt. Het leger zegt pas op de plaats te maken om burgers de kans te geven... een veilig heenkomen te zoeken. Een Syrische mensenrechtengroep bestrijdt dat. De VN meldde gisteren dat honderden rebellen die zich hadden overgegeven... worden vermist. En 8 op de 10 Nederlanders vinden dat de boetes voor het afsteken van illegaal vuurwerk omhoog moeten. Ook moet er strenger worden gehandhaafd op de naleving van de afsteektijden en de verkoop aan minderjarigen. Dat schrijft de website Binnenlands Bestuur, dat 2500 Nederlanders liet ondervragen. Het weer vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen regen en het is met een graad of 10 zacht. Vanavond en vannacht op veel plaatsen regen, maar morgen blijft het droog met af en toe wat zon, wordt het zo'n 9 graden. En dit was het Innoës Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muidenberg, 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A5 Hoofddorp Amsterdam bij Muiden, 3 kilometer. De A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Knoopend Eemnes, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. -F M. Dit is kerst met M. Met men nu. Zandvoort op zaterdag. Zee oeps. Upside your head. <tied> Zee oeps. Upside your head. <tied> Zee oeps. Upside your head. Zee oeps. Upside your head. Zee oeps. Zee oeps. op your head. Zee oeps. Upside your head. Radio station is W -G -A -P. Say hoops upside head. Say hoops upside head. Hoops up your head. Now on all you caps, and you finger snappers, you say toe tapels. And you love laps. I want y'all to say this <laughs> with me. Say, say hoops, upside your head. Say your head. Say it loud. Say bigger the headaches. The bigger the pills. The bigger the the bigger the, the bill. Say it loud. Say head. <laughs> Disco Classic zo aan het begin van deze nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. De Cap Band, echt een klassieker. Oeps up, sight your head. Het is 6 over 2 in Zandvoort, een hele goede middag. We gaan richting de kerstdagen en uh, dat is wel te zien aan de studio van CFM. Uh, Wil je trouwens meekijken? Kijk dan even via www.cfm-live.nl. Want wat ziet het er gezellig uit, Albert Jan? Ja, geweldig. Weet al vrijwilligers. De, de, trouwens, de studio heeft er nog nooit zo mooi uitgezien als nee, hij er nu uitziet. Geweldig. Dus alle hulden aan Willem Boer en met wie heeft het ook alweer gedaan? Met Marja. Nee, nee, nee, met Marja niet. Maar ook Marja, ook maar ook nog iemand. Maar Goedemorgen Zandvoort. Nou goed, in ieder geval, He, het stil. ziet er prachtig uit. Het is uh, echt een feest om uh, live te mogen uitzenden vanuit de, vanuit de studio. En mensen die live meekijken zullen ook uh, een schitterende kerstboom uh, zien. Dus we zijn al helemaal in kerstsferen, ook gezien de tuin. Ja, ja mooi waren. hè? Hij, ja. Is, hij is mooi die van jou. We zijn al helemaal, en die van jou is ook mooi hoor. Die van jou is ook mooi. Dus uh, nee, het is een feest om uh, weer radio te maken deze zaterdagmiddag. Van 2 tot 5, Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we doen de komende drie uur? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus legt u pen en papier maar even bij de hand. Want dan kunt u meeschrijven, want er is weer van alles te doen. Uiteraard naarmate het jaar dichterbij komt steeds weer mooie, vrolijke evenementen. Waaronder natuurlijk de ijsbaan en nog veel en veel meer. Dat rond de klok van half vier. Het weerbericht, ja, als ik naar buiten kijk, ik denk dat het zeedamp is, hoor, ja. ik, wat ik nou zie. Het is grijzig buiten, maar binnen staat de kachel aan... en de lichtjes zijn aan, dus het is goed toeven in de studio. Dat weerbericht rond de klok van half drie. De dieren van de week rond de klok van half, uh, half vijf... dat zijn Blackie en Sophie. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf... liefhebbers gaat u vast voor zitten... Ik heb een aantal binnengekregen, dus we moeten nog even besluiten welke het gaat worden. Ik ben heel benieuwd. Ja, dat wordt nog even een verrassing, het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Zandvoortsnieuws nieuws in het kort wordt een beetje moeilijk... want er is natuurlijk van alles gebeurd op politiek ge uh, gebied uh, de afgelopen week... en daar gaan we u even over bijpraten rond de klok van kwart over twee. Uh, verder, in het tweede uur uh, krijgen we Thomas Kroon op bezoek van Kroonvis. En als we een beetje mazzel hebben, dan gaan we, hebben we telefonisch contact met Jaap Kroon, zijn vader. Want die kan natuurlijk ons wat vertellen over 40 jaar kroonvis in 40 z jaar alweer. 40 jaar kroonvis in Zandvoort. Het is mooi zijn als we Jaap aan de telefoon kunnen krijgen. beginnen begin van het tweede uur. Goed, dan hebben we nog kwart over vier natuurlijk Pit Report. Want er is nog van alles te doen in en rondom de Formule 1. Zeker in de aanloop naar het racecircuit in 2017. We hebben ook nog sportkort. Ik zou zeggen, genoeg. Uh, eh, reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM vanuit de gezellige studio aan de tolweg 10A en nogmaals uh, meekijken kan hem via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl veel Phil Collins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 Dit soort muziek op Merk je echt dat we richting de kerst gaan, hè? Yo, de, de show van uh, Passenger en uh, Lettergo. Go. Ja, ook echt een uh, top 2000 plaat, wat jij zei, Albert uh, Jan. Ja, klopt. Jij dan komt past hij prima in thuis. Maar wij hebben onze eigen CFM top 2000, hè. Ja, <laughs> zo is het maar net, zo is het maar net. Het is uh, 18.02 in Zandvoort, goedemiddag. En we hebben het uh, nieuws in het kort uit ja, dan, Dat lukt niet. Als je het over politiek hebt, dan kan je het niet in het kort Nou, hebben. probeer je best te doen. Ja, nee, klopt. Ik heb uh, van de week... Uh, uh, heb ik, uh, op de, kunt u trouwens ook luisteraars en kijkers. Dus ze kunnen het volledige uh, rapport van... Uh, mevrouw Geuransson, uh, via de website van de gemeente downloaden en lezen. Ik heb het ook uh, gedaan, maar je is wel 16 pagina's. Ja, via de CFM-app kan uh, je het ja, ook doen trouwens. Je, via de CFM-app kan je het ook doen. Maar de Zandvoerse Krant heeft ook een mooie samenvatting daarvan gemaakt. Dus die wil ik de luisteraars niet onthouden. Onder de kop, VVD geeft stokje aan D66. D66 moet de formatie van een nieuwe coalitie gaan leiden. Dat is een van de conclusies in het rapport... dat Belinda Geuransson van de VVD heeft opgesteld... na haar gesprekken met alle partijen in de Zandvoortse gemeenteraad. Afgelopen dinsdag, voorafgaand aan een commissievergadering... deed zij verslag. Geuransson had na de ontstaande bestuurscrisis... de opdracht meegekregen om een informatieronde te doen... langs alle partijen, samen met VVD-voorzitter Hans Drommel... En in het bijzijn van de griffier heeft zij met alle partijen gesproken. De bereidheid van alle fracties om mee te werken aan deze gespreksronde was groot. En ik heb waardering voor de openheid in de gesprekken, schrijft zij in haar rapport. De VVD heeft zich door de halstarrige opstelling tegen de ambtelijke samenwerking met Haarlem... volkomen buitenspel gezet bij de vorming van een nieuwe coalitie. De VVD ziet die uh, het liefst helemaal teruggedraaid worden. Haar bevindingen van de verkenningen zijn duidelijk. Alle fracties zijn het erover eens dat er snel iets moet gebeuren. Het nieuw te vormen college moet steunen op een ruime meerderheid in de raad. Gedacht wordt aan een minimaal 11 12 zetels. Dit betekent dat er altijd vier partijcombinaties nodig zijn... om een coalitie te vormen. Een voortzetting van de huidige coalitie is... los van het geloofwaardigheidsaspect... niet gewenst vanwege de smalle basis. De meeste partijen twijfelen er daarnaast ook aan of dit op dit moment Oudere Partij Zandvoort een stabiele factor is. De meeste partijen willen zo snel mogelijk met de voor, met het door met het formeren. De wens van gemeentebelangen Zandvoort en D66... om te investeren in vertrouwen en relaties... zal parallel moeten worden opgepakt. Oudere Partij Zandvoort, de grootste partij... wordt door stabiliteitsrisico's niet gezien als een volwaardige coalitiepartner... Daarmee heeft de oudere partij Zandvoort geen leidende rol, zal de oudere partij Zandvoort geen leidende rol spelen... in het vervolgtraject. De VVD is door zijn afwijkende opstelling... met betrekking tot de ambtelijke samenwerking... geen kandidaat voor een coalitie. Daarmee is er geen leidende rol voor de VVD in het vervolgtraject. In elke andere mogelijke variant is er steeds een basis van D66, CDA... en de heer Veldwisch D66 als derde partij in deze gemeenteraad... zou daarom vanaf dit punt de handschoen moeten opnemen. Gemeente Belangen-Zandvoort zal worden gevraagd een uitspraak te doen... of eh, en onder welke voorwaarden zij bereid zijn mee te doen aan een formatiebesprekingen. Aan alle partijen kan worden voorgesteld of heroverweging... van ingenomen standpunten en voorkeuren aan de orde is... om een ruime meerderheidscoalitie te kunnen vormen, eh, zo besluit Geuransson haar rapport. Bij aanvang van de commissievergadering die volgde... werd duidelijk dat het als controversieel geoormerkte innovatiefonds Zandvoort... alsnog op de agenda komt voor de laatste raadsvergadering van het kalenderjaar. Inspreker mevrouw Fong Ernst Chi, voorzitter van stichting Marketing Zandvoort... wist namens een grote groep ondernemers de commissie te overtuigen... het fonds niet meer controversioneel te beschouwen... waardoor het gewoon op de agenda kan komen van de raadsvergadering op 20 december... Dus liefhebbers van de politiek, zet vast in uw agenda. 20 december, de laatste raadsvergadering van 2016. Het was een heel verhaal. Ja, ja, niet echt in het kort. Nee, nee, nee. Ja, dat is waar. De politiek in Zalvoort juist vrij rumoerig op dit moment. 20 december, de laatste raadsvergadering van 2016. En hier zijn Eagles en Lying Eyes. <tied>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 Het kort, een heel lang verhaal. Heel lang verhaal over de politiek. Dus ja, we gaan alweer op naar het weerbericht. over oh, Jan, Ja, zo snel gaat het. Doen we naar de volgende plaats. Naar deze van de Eagles en de Lion House. Hier is uh, nog een keertje Whitney Houston. And I wanna dance with somebody. Als ik zo naar buiten kijk is het een beetje somber weer vandaag in Standfoort. Dus gewoon lekker naar binnen gaan dansen en meedansen met Witty Houston. Yo orden, I wanna dance with somebody. See you ja, en blijft het ook somber weer, we het nu van Albert-Jan in het weerbericht. Ja, allereerst nog even een, een aanvulling op degene die verantwoordelijk zijn... voor deze geweldige aankleding van de studio. Dat was Gerry Rutte natuurlijk. Gerry Rutte, oké. kon okay. ik haar vergeten, samen met Willem Boer en Marja van der Meer. Nee, alle lof voor deze drie vrijwilligers die de studio er zo mooi hebben laten uitzien. Goed, de bewolking overheerst en vanochtend kon er in de noordwestelijke helft van het land... al wat lichte regen of motregen vallen. Vanmiddag neemt ook elders de kans op wat lichte regen en motregen toe. De wind waait uit het zuidwesten en is matig over land en soms vrij krachtig aan zee, windkracht 3 tot 5. En de temperatuur stijgt naar zo'n 11, toch lokaal naar 12 graden. Vanavond is het bewolkt en vanuit het noordwesten gaat het flink regenen. Komende nacht trekt de regen naar het zuidoosten eh, en, eh, over het, en overal gaat het enige uren regenen. Met name in het noordelijke helft kan het zo'n 10 tot 15 milliliter gaan vallen. De matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind draait naar west tot noordwest... en de temperatuur daalt naar waarden tussen de 5 en 7 graden. Morgen is de regen naar het zuidoosten weggetrokken en is het droog met opklaringen. Gaandeweg de dag verschijnen er weer wolkenvelden en in de middag is er kans op een bui. De wind waait uit het westen en is matig over land en vrij krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar waarden van omstreeks de 9 en lokaal nog naar de 10 graden. En tot slot maandag, maandag ligt er een hoge drukgebied boven de onze streken en zijn er wolkenvelden. Zo nu en dan schijnt ook de zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een, een tot matig toenemende en van west naar zuid draaiende wind en de temperatuur stijgt maandag naar een graad of negen. Al dus Rico Schreuder. Nou, wat zullen we er verder van zeggen? Helemaal niks hè? Nee, zeg maar niks. Ben je helemaal lekker... niks. Het is gewoon helemaal niks. Het is gewoon helemaal niks. <laughs> <laughs> www.methiopagina.rl of www.ricoweer.nl voor meer. Updates. Ja, er komt een zoetsappige plaat aan nu. Hier is Boys on in Love Me For A Reason. sapper genoeg, Albert uh, oh, Jan. Ja, heerlijk hè, ja, yeah. he, deze. <laughs> ga, door, ga door. You're the poison, they <laughs> love me for a reason. Nou, even heel wat anders. Hier is Clean Billet, de nieuwe single Rock'n'Ball. A special mind of creation. Ha! For all the single moms <muches> out there. Going through frustration. Clean man, it's hard not bad. I'm a rethink, never. She works a night.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 come you well prepared, and nah. no mama you never said tear 'cause you have been things here nah. and the nah. and you give the youth love beyond compare. Yeah. You find the school fee and the bus fare. Mmm, yeah. how yeah. the pops disappear? In a wrong bar can't find him nowhere. Steady in your workflow, Evelyn you know, so you're not stop, no time, no time for oh, your yeah, dear. Now she got a six-year-old.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 Speciaal gedraaid omdat we nou uh, disco verlichting in de studio hebben. Mooi, hè? het zie je ook op het uh, plafond uh, van uh, CFM. En het flits lekker mee met uh, deze nieuwe single van uh, Clean Bandits. En Jean-Paul en Rockabye. Mocht je trouwens de 40 beste plaats van Europa willen horen. Dat kan elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 bij uh, CFM. In de Euro Breakdown gepresenteerd door collega Maurice Mulder. Reed ik vanmorgen om een brommetje richting de studio aan de tolweg Tina. Over het uh, Stationsplein. Ik moest even voor iemand een trui ophalen. Dus vandaar <laughs> dat ik uh, in die buurt uh, kwam. Ja. En uh, ja, wat, uh, ja, ik zag in één keer een heel groot bord daar staan over renovatie stationsplein. Klopt, want vanaf aanstaande maandag is het zover, want dan starten de werkzaamheden voor de herrichting van het stationsplein en de Koper Passarel. Deze twee deelprojecten maken onderdeel uit van het project Entree Zandvoort, om de openbare ruimte tussen het station en het strand, en natuurlijk ook het dorp, aantrekkelijker te maken en een nieuwe impuls aan Zandvoort te geven. Voor de paasdagen van 2017 zijn er twee projecten afgerond. Het stationsplein wordt een open en een eengesloten gebied... vanaf de bebouwing aan de westzijde van het stationsplein... tot aan het stationsgebouw aan de oostzijde... en vanaf de ingenieur EJJ Kuindersstraat tot aan de Van Spijkstraat. Het nieuwe plan krijgt een groen karakter... met ruimte voor ontmoetingen en verblijf. Het aantal beschikbare parkeerplaatsen in het gebied blijft onveranderd. Tijdens de werkzaamheden worden met gele borden de omleidingen voor auto's en voetgangers aangegeven. Het station is altijd bereikbaar via een van de ingangen. Dit wordt met gele borden aangegeven. En vanaf 8 januari wordt de bus omgeleid en gaat deze via de burgemeester Engelbertstraat rijden. Bushaltes. Uh komen aan de Van Heemskerkstraat bij het Strandhotel... en bij de rotonde van het NH-hotel. Wilt u dat allemaal nog eens even rustig teruglezen? Kijk dan even op de website van de gemeente Zandvoort... want daar staat dit artikel uitgebreid Nog eens klaar voor u om rustig uh, na te lezen. Maar als de tekeningen moet zien wordt het hartstikke mooi. Heel mooi zelfs. Ja, dan moeten we vaker gaan verblijven dan. Hè? Daar. Ja toch? Och, ja, gaan we doen. doen. Gaan Oké we doen. Nou, bij deze. En uh, wil je het uh, nieuws trouwens uh, nalezen? Dat kan ook heel eenvoudig op de ZFM Zandvoort app. En onze app kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en zelfs ook in de Windows Store. Ook daar is hij voor je beschikbaar. Zoek even onder ZFM Zalvoort. En je blijft automatisch op de hoogte van de laatste nieuwtjes.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 Now change So the is through spend mooie muziekmix hoor je bij CFM Zandvoort. Zandvoort op zaterdag. Met als eerste Shalomar en A Night to Remember... gevolgd door Dijs van Semveld en The Summer on You. Ja, hadden we net geen uh, nieuws in het kort... maar wel regionaal nieuws in het kort nu. Portieren van auto gestolen. Ja, vreemd verhaal. Vogelenzang. <laughs> Een 56-jarige vrouw uit Vogelenzang keek vrijdagochtend vreemd op... toen ze bij haar auto kwam... en waren twee portieren aan de linkerzijde gestolen. Het voertuig stond geparkeerd aan de Leidse Vaart in Vogelenzang... Ergens tussen donderdagavond uh, uh, 6 uur en vrijdagochtend 8 uur... moet de diefstal hebben plaatsgevonden. Ook was de unit van de... Achterverlichting gestolen. De politie zoekt getuigen van de diefstal. Mensen met informatie worden verzocht te bellen met 0900 8844. 0900 8844. Niemand de deur uit. Nee, nee, inderdaad. <laughs> streep door fietspad Amsterdamse Waterleiding Duinen. De rechtbank van in Haarlem heeft een streep gezet... door het besluit van de Zandvoorts College en BMW... over de aanleg van een fietspad door de Amsterdamse Waterleiding Duinen. De vernietiging van het besluit is een overwinning... voor de stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleiding Duinen... die naar de rechter stapte. Dat meldde RTV Noord-Holland op haar website. In 2010 werd besloten tot de aanleg van het omstreden fietspad. Er was echter veel protest tegen de aanleg... van vooral wandelaars en verschillende natuurorganisaties. De route van het fietspad is na veel procedures... over en weer de laatste jaren meerdere malen aangepast... De rechtbank in Haarlem vond de argumenten van de provincie en de gemeente Zandvoort... voor de aanleg van het fietspad niet doorslaggevend. Wat er nu verder gaat gebeuren met de plannen voor het fietspad is nog onduidelijk. Er is heel veel geld ingestoken door de provincie en de gemeente. Dus ze kunnen nu een nieuw besluit nemen, opnieuw kijken naar de route van het fietspad... of in hoger beroep gaan. kost nog meer geld. Hmm. Uh, maar dat laatste ligt niet voor de hand. De uitspraak is zo geformuleerd dat het uh, heel moeilijk wordt... Ze hadden bijvoorbeeld een ontheffing voor het de doden van de zogenaamde zandhagedis moeten aanvragen. Dat hebben de gemeente en de provincie niet gedaan. En daar is de zaak ook voornamelijk op gewonnen. Al dus de advocaat van natuurbelangen Marike van Eijk tegen de provinciale zender. Dus een streep door het fietspad van de Amsterdamse waterleiding Duinen. Dankjewel Albert-Jan. Het regionaal nieuws in het kort. In de laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio.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 ook zo'n lekkere plaat, hè? Deze van uh, Jackie Graham en Set Me Free. Ben jij trouwens naar de kapper geweest, Albert Jan? Ja, dat is maar goed ook. Ja, want, want, ik, was, want, ik, was, want. ik was op weg om een nieuwe trui te kopen. Ja, ja, ja, ja. Speciaal voor de kerst. Maar ik denk, ik wil eigenlijk even naar de kapper gaan. Want er zat niemand, dus ik heb ook meteen geholpen. En terwijl ik bij de kapper zat, toen eh, belde mijn vrouw op van... ik heb je trui gevonden. Ja, anders had je twee truien gehad Ja, ah, twee truien gehad. Dus ik heb iets van eh, 60 euro uitgespaard, geloof ik. Oké, okay, nou, dat scheelt weer. Maar die zou wel aan, aan mijn vrouw kwijt zijn. Zo dadelijk ik ga met uh, Thomas praten en uh, zijn vader. 40 jaar kroonvis in Zandvoort. Maar eerst nog even aandacht voor de kerst. Jawel, we ontkomen er niet aan, Albert Young. Hier is Mariah Carey. Thank